5 uur. Dit is Radio 1 met Joost Vullings. Zometeen in dit Radio 1-chanaal Santiago de Compostela in rouw na treinongeluk. Eerst het NOS-chanaal met Job Boot. In Spanje is een onderzoek begonnen tegen de machinist van de hoge snelheidstrein die gisteravond verongelukte bij Santiago de Compostela. Daarbij zijn zeker 80 mensen omgekomen.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 Dat hebben ze hier niet. Uh, in, in Europa heb je op verschillende plekken een, een systeem wat dan waarschuwt... en wat dan automatisch zorgt dat de trein gaat wemmen. Nou, dat hebben ze hier niet. Dus ja, hij had moeten ingrijpen en dat heeft hij niet gedaan. De machinist ligt in het ziekenhuis en wordt daar bewaakt door de politie. Er liggen nog 95 gewonden in het ziekenhuis. Robea Gooi heeft de drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De man uit Haaksbergen, die zijn drie dochters heeft ontvoerd, zit inmiddels in Syrië. Gisteren werd bekend dat de man met zijn dochters in Duitsland het vliegtuig naar Turkije had genomen. Via Istanbul zijn ze daarna naar Syrië doorgereisd. De vader is half Irakees, half Syrisch. De moeder komt uit Syrië. De drie dochters van 7, 8 en 11 jaar hebben alle drie de Nederlandse nationaliteit. De politie heeft contact met de Syrische autoriteiten. Tegen de man is een internationale opsporing zijn arrestatiebevel uitgevaardigd.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 Patrick S. heeft levenslang gekregen voor de dood van Farida Zargar. De 21-jarige Zargar verdween in 2010. Haar lichaam werd een jaar later verminkt teruggevonden... in het Mallebos bij Spijkenisse. S. wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de dood van Nanda Kerklaan... die in 2010 zwaar gewond werd gevonden in een sloot en later overleed. Volgens de rechter is levenslang op zijn plaats... omdat de kans op herhaling te groot wordt geacht. Bij gebreken van enig inzicht in de gedachtengang...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 De rechtszaak tegen de Russische oliemagnaat Godorkovsky was geen politiek proces. Dat vindt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Wel oordeelt het Hof dat het proces tegen Godorkovsky en zijn rechterhand, Lebedev, niet eerlijk is verlopen. Ook de jarenlange gevangenisstraf wegens grootschalige fraude en witwassen noemt het Hof in Straatsburg niet gerechtvaardigd.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 Het weer geregeld zon, maar in het zuiden dus ook af en toe plaatselijk een regen- of onweersbui. Temperatuur 24 tot 28 graden. Morgen broeierig warm, dan wordt het tussen de 26 en 29 graden. In de loop van de dag kans op stevige regen- en onweersbuien. Mogelijk met hagel- en windvlagen. René Passet met de situatie op de weg. Het is niet zo druk op de weg, maar toch een handvol files. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Brugge. Zeven kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder een korte file bij Maastricht op de A2 vanwege de werkzaamheden daar. Vanuit België zat er 2 kilometer. Op de A10 zijn ze bezig met een spoedreparatie. Dat levert ook file op op de A10 West. Tussen Geuzeveld en Amsterdam, Slotervaar, 2 kilometer. Twee rijstokken zijn dicht. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB... weten dat veilig rijden ook goed is voor de portemonnee. We krijgen ook korting voor schadevrij rijden. Maar nu gaat de ANWB-autoverzekering...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 En voor mensen kan de hitte vervelend zijn. Voor koeien is het nog veel erger. Spanje. Het dodental van de treinramp in Santiago de Compostela is opgelopen tot 80. Nog 95 gewonden liggen in het ziekenhuis. Voor de regio Galicië is het een zware klap. Zeker op een nationale feestdag. Volgens de premier van Galicië is die dag voor altijd veranderd. Op 24 zal het niet ...d'un a xornada de celebración, senón a de conmemoración dun dos nosos días máis tristes. 24 juli zal niet langer meer aan de vooravond van een feestdag zijn. Maar een van herdenking. Een van de trieste dagen in de geschiedenis van Galicia. Al dus de premier van Galicië. Uh, ga ik nu naar Jorn uh, Lucas, collega, ook oud collega. Hij is in de buurt van Santiago de Compostela in Ponte Vedra. Uh, ja, hoe erg leeft het treinongeluk bij jou in de regio? Ja, ik, ik, het is hier wel heel erg ingeslagen, moet ik zeggen. De, de mensen hier zijn wel ontzettend geraakt door wat er is gebeurd. Het is natuurlijk een, een hele hechte uh, gemeenschap, dit Galicië. Het is zoiets als een beetje het, het Friesland van Nederland. Met een eigen taal, met een eigen cultuur en alles. En uh, vandaag, 25 juli, is de feestdag van de regio. En wat je normaal gesproken ziet, is dat er overal feesten worden zijn. Je hoort de, de typische... Guide, de doodelzaken hoor je overal eigenlijk. En overal vuurwerk. En nu is het één grote doodstilte eigenlijk, moet ik zeggen. Hier. Ja, en vandaag is dus de feestdag. Maar normaal gesproken wordt dus de avond voorafgaand aan de feestdag ook wel flink gevierd, begrijp ik. Ja, klopt zeker in Santiago de Compostela. Dan wordt die hele grote kathedraal, waar al die pilgrims naartoe gaan elk jaar, uh, die wordt helemaal verlicht. En een heel groot vuurwerk, dat is gisteravond afgelast. Maar zoals hier in Pondenweder ook, het is er ook een klein kerkje die ook naar Santiago, de heilige Jacobus, genoemd. En die heeft ook zo zijn eigen feesten, Die is ook allemaal afgelast. En dus het heeft zo zijn uitwerking. Alle kleine kernen, regio's, uh, parochies, alles wat je maar kan hebben... heeft het zo zijn, zijn gevolgen. Ja, dus echt alle festiviteiten in de hele regio zijn afgelast. Ja, ja, wel. En we, we hebben hier toevallig hebben we vandaag de ere van de, de, de dag van Galicië, hebben we hier een groot familiedeneren hier bij mijn schoonouders in Ponderwedera... Uh, het, het grote eten is doorgegaan met al het lekkers wat er daarbij hoort. Maar de champagneflessen die bleef dicht. Want er valt niks te vieren, want we zijn uh, in rouw. Ja, en, en de, de premier van Galicia heeft, of Galicië, ja moet ik zeggen, heeft, heeft uh, uh, zeven dagen rouw in de regio aangekondigd. Heb je al enig idee hoe zeven dagen rouw eruit gaat zien? Nou ja, voorlopig zijn al die, ve, al die, die de lokale en de regionale feesten die zijn, uh, afgelast. Wat mogelijk is, waar mogelijk is, wordt het verplaatst naar volgende week. Maar het is volgens mij ergens hier in de buurt is een lokaal, uh, een rockfeest, waar bands uit, uh, uit uh, andere landen naartoe zijn gekomen. In gaat die wel door, want die bands die kunnen niet terug. We kunnen ze niet meer terugkomen. Is dat wel betaald, ik dat er wel ja. door. Maar in principe zijn alle, in elk geval zijn alle uh, feesten afgelost. Ja, Jorn Lucas, uh, dank voor je sfeerimpressie van wat er allemaal gebeurt in de omgeving van Santiago de Compostela. Graag gedaan, Joost. En dan gaan we naar elektrische laadpalen. Ondernemers mogen die gaan exporteren bij benzinestations. Dat heeft de rechter vandaag besloten. Benzinepomphouders hadden een kort geding aangespannen... omdat zij het exclusieve recht hebben op de verkoop van brandstof aan de snelweg. Nou, Wij vinden dat het een motorbrandstof is. In de convenant is afgesproken dat wij het exclusieve recht hebben... op de verkoop van die motorbrandstoffen. Ja, en dat, dat wordt naar ons idee nu geschonden. Het uh, bijzondere is wel dat de rechter niet heeft gezegd... dat Elektra geen motorbrandstof is. Maar hij vindt het niet in de geest uh, van de confidant passen. Want hij zegt, ja, dat gaat echt alleen over uh, fossiele brandstoffen. En Elektra is een nieuwe brandstof, dus die uh, hoort daar niet bij. Dus dat is een interpretatie uh, die hij daaraan geeft. Michiel Langezaal van Fastnet. Een van de bedrijven die uh, snel laadpalen wil gaan exploiteren. Gefeliciteerd. ja, U kan beginnen, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, wij gaan uh, vanaf september beginnen met de bouw van, uh, van de eerste laatste stations. Ja, en hoeveel, hoeveel vergunningen heeft u binnengesleept? Uh, we hebben in de tijd ingeschreven op uh, alle locaties langs de snelweg. Er dus zijn in totaal 245 locaties. En wij gaan er daarvan van 201 realiseren op dit moment. En de, de andere 40 of 45 locaties zullen door de andere partijen gedaan worden. U bent bijna in één keer een monopolist, begrijp ik. Nou... We hadden, we hadden dit plan gemaakt uh, met het idee om in één keer landelijk dekkend de infrastructuur neer te zetten voor elektrische auto's. Uh, maar er zijn natuurlijk veel meer locaties dan alleen die locaties langs de snelweg. Ja, en stel ik kom aan met mijn elektrische auto bij een van die laadpalen. Uh, nou goed, dan, dan moet ik een stekker in mijn auto stoppen en dan komt er elektriciteit uh, binnen voor de accu's. Maar hoe betaal ik? Uh, nou, je zult bij ons betalen met je mobiel uh, met normale bekende zeg maar, betalingsmethoden. Uh, denk dan aan uh, uh, bank, giro, creditcard. Uh, vergelijkbare wijze eigenlijk als yellow brick en dergelijke werken. Ja, en, en wordt dat dan een, een, een eenzame paal ergens op de parkeerplaats? Of ja, komt er ook een winkeltje omheen waar iemand een kopje koffie kan kopen of een broodje? Uh, wij doen niets met laadpalen, wij bouwen overal laadstations, net zoals een benzinestation. Gewoon een plek waar een overkapping is, waar je droog staat, waar je ook netjes een uitvoegstrook, een invoegstrook hebt. Dus het is een apart stukje terrein op die verzorgingsplaats, net zoals een benzinestation een apart stuk terrein is. En daar zitten in plaats van alleen benzinepompen elektrapompen staan. Ja, en, en, maar komen, dat, komt er dan ook een winkeltje bij waar mensen iets meer kunnen halen dan alleen maar uh, elektriciteit? Nou, op dit moment is dat we niet voorzien. de uh, hele simpele reden is dat uh, de focus van Fastnet ligt op het realiseren van die infrastructuur voor elektrische auto's. Het realiseren van 200 laadstations is al een ontzettende effort. Uh, dat is echt een bouwplan dat enkele jaren voortduurt. En um, ja. Uh, in de toekomst ja, kun je heel veel meer dingen bekijken. De vraag is ook wat, wat vindt de elektrische rijder nodig? Op dit moment is het zo, die dingen staan op verzorgingsplaatsen. Uh, en daar is al vaak een benzinestation of een wegrestaurant of beide aanwezig. Dus ik denk ook dat er voor de huidige kleine hoeveelheid, benzine, uh, of kleine hoeveelheid elektrische rijders... Uh, meer dan genoeg ja, voorzieningen aanwezig zijn. Ja, en het, het laden duurt ongeveer 20 minuten... dus dan lopen ze wel even naar de, de ouderwetse benzinepomp. Hoeveel auto's kunnen er tegelijkertijd bij zo'n ja, zo uh, station van u uh, staan? Nou, het zijn hele kleine stationnetjes. Uh, we beginnen met uh, twee of vier uh, laadplekken. Uh, en nou ja, daar kun je je auto's heen rijden. Uh, en uh, je steekt de stekker erin. Een kwartiertje later kun je weg. Een volle accu. Een kwartiertje later al met een volledig volle accu? Nou, je komt natuurlijk nooit volledig leeg aan. Uh, vergelijkbaar met je nooit helemaal je benzineauto leeg rijdt. Uh, dat is bij elektrische auto's dus ook zo. Uh, en het verschil is dat je bij je elektrische auto, uh, net zoals bij je telefoon die oplaadt... dat laatste stukje, dat duurt langer. En wat we dus zien is dat mensen dat bij snel laden... meestal op dit moment gewoon niet doen, omdat dat heel lang duurt. Dus in zeg maar een kwartier heb je gewoon uh, het hele stuk wat je snel op kan laden, de eerste... 80 tot 90 procent van die accu die heb je gewoon vol zitten. En als ik u uh, goed heb gehoord... gaat in september komen de eerste stations uh, worden gebouwd. Klopt, klopt. Nou, veel succes. Michiel uh, Langezaal van Fastnet. Hartelijk dank. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Ja, de hittegolf. Uh, ja, wie weet is u er, bent u er blij mee. Maar voor de koeien in ons land, de anderhalf miljoen koeien in ons land... is het toch wel een ware plaag. Want koeien kunnen veel minder goed tegen de warmte dan wij. Ze krijgen hittestress met alle gevolgen van dien. Mark Roben Visser ging naar Geelsen en liep daarmee mee met veearts Caroline Hutink. Ik ja, heb voor mij nu nog een pijnstiller. En uh, wat vitamine, omdat ze, je ziet dat ze, hè, ze was een beetje zwak toch ook na die, uh, na die shock. Want ze was, ze was echt in shock uh, afgelopen maandag. En ik hoop haar hiermee zoveel te ondersteunen dat ze weer overeind komt. Nou, een paar flinke injectiespuiten heeft uh, dierenarts Caroline Huttink uit de uh, auto gehaald. We zijn hier uh, op het bedrijf van uh, Boer Voormans in Gilsen. En hier ligt een koe die last heeft of last heeft gehad. in ieder geval nog steeds ziek is van acute hittestress. Uh, meneer Voermans, ja, daar ligt ze dan. Ja, ze is uh, na het kalf uh, toch wel, uh, heeft ze ontsteking gekregen aan het uier. Ja. En uh, mede door het weer is dat toch, uh, ja, ja is daar, dat ze nu ziek is. Uh, en uh, hopelijk dat ze. Ze gaat ook niet meer op, hè? Nee, nee, ze kan uh, ja, net opstaan, maar uh, daar heb je toch helemaal mee gehad. Koeien kunnen sowieso minder goed tegen warmte dan mensen. Mensen lopen nu al te klagen, maar koeien voelen zich behagelijks tussen min 5 en 18 graden. Als je daarboven zit, krijgen koeien afhankelijk van de luchtvochtigheid al vrij snel last van de warmte. Dat wil zeggen, koeien die veel melk produceren, die produceren ook veel warmte. Koeien kunnen eigenlijk niet heel goed. Ze kunnen wel zweten, ze kunnen op twee manieren warmte kwijtraken, via zweten of via sneller gaan ademen. En met name dat sneller ademen is wat koeien gaan doen. Ondertussen valt er even een fris buitje. Nou, Het stelt niet echt heel veel voor, maar er komt in ieder geval wat water uit de lucht. Misschien dat dat de dames ook nog enige verkoeling kan geven. Maar eh, meneer Voermans, kan je nou ook zeggen dat deze eh, hittegolf voor u een strop is? Nee, een strop kan ik dat niet zeggen. Je zult er ermee uh, moeite uh, leren omgaan en uh, proberen zo uh, aangenaam voor de koeien te maken. Ja. Ja. Maar de melk, uh, begrijp ik, in deze uh, temperatuur is ook minder van kwaliteit... Nou, de kwaliteit van de melk is, is goed, hè? In de, alleen de gehaltes gaan wat omlaag. Dat is wat je ziet, dat er ja. toch wat minder vet, uh, minder eiwit in de melk zit. Ja. En sowieso geven ze ook wat minder, hè, Nee, Dat zie jij ook uh, gebeuren. Ja, geven ja. minder. Ja, ja, als je vaak ziet, de eerste week houden ze dat heel lang best vol. Maar op een gegeven moment zie je ze toch, als het een week heel warm is, dat ze toch wat beginnen af te nemen. Ja. Het zijn topsporters, hè. En als ze het dan een hele week warm hebben, dan gaan ze ooit toch wel... Uh ja iets minder gegeven. Ja. zo. nou dat was uh, voormans. waar gaan we nu heen? we gaan nu naar de familie van Gestel en die hebben een uh, in tegenstelling tot dit bedrijf waar de koeien naar buiten gaan, zitten daar de koeien het jaar rond in de stal. en zij hebben een melkrobot. de dus koeien worden gemolken door de robot. nou daar gaan we. Ook een ventilator, maar hier uh, ingebouwd. Ja, je ziet het ook aan het, uh, aan het gebouw. Deze stal is, uh, ziet er veel nieuwer uit. En is ook veel moderner. Hoge zijmuren, uh, dakisolatie, uh, ventilatoren. Ja, de koeien gaan hier zelf naar de, naar de robot toe. En dat doen ze denk ik op gezette tijden. Hè? Hoe, hoe gaat dat ongeveer? Dat is eigenlijk toch wel min of meer een vastpatroon. En kan je nou ook zien dat dat ritme dat dat nu door de warmte anders is? Ja, sommige koeien reageren op die warmte en die, die raken toch enigszins uit de ritme. Dus die blijven dan wel toch wel een paar uur langer weg. Ja. dat ze bij de robot komen. Het is gewoon even doorbijten voor de dames. Hè? Ja. Ja. Hartje zomer, maar altijd wel een file. René Passet. Ja, als er dan weer ongelukken gebeuren, Joost, zoals op de A1-net van Amsterdam naar Amersfoort... dan heb je snel weer 5 kilometer file. De weg is wel vrij, hoor. Maar tussen Blarikum en Eembrugge zit de snelheid er nog niet in. Er wordt deze zomer gewerkt bij Maastricht op de A2. En dat zorgt elke dag wel voor file. Nu vanuit België bij Maastricht, bij het Europaplein, 2 kilometer. En de laatste file vinden we bij Amsterdam op de A10-ringweg... aan de westkant van de stad. Ze zijn bezig met een spoedreparatie... en daardoor tussen Geuzeveld en Amsterdam, slotenvaart 2 kilometer. René, dank je wel, zo de halfjaarcijfers van Unilever, producent van onder meer ijsjes. Nu dik ik, want er is niemand. Je komt van school alle niet met een papiertje in je hand. Maar met een trap de maatschappijen en aan iedereen het land. Je haar is te lang. En je ogen staan blauw en je rookt veel te veel. Als ze, ze kijken zo nauw en weet je veel, je krijgt een meisje beloof haar. Eeuwige trouw, ze komt met haar, dan stelt ze voor. En dan ga je weer gouw. Dat is niemand. die echt om je heen. Die staat alleen. Wat zak je eet van vreemden of van vrienden mee? Je scharret wel bij elkaar en als het zouden merken. Naar nou dan ben je het nog met een paar. Maar de strijd om zelf uit, verlies je, omdat men dat volstrekt niet dult. Je bent uiteindelijk zelf de dupe, maar ja, maar padertal... er is iemand.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 Dat was de kick. ijsjes, deodorant en wasmiddelen. Veel aanmerken in de supermarkten zijn afkomstig van Unilever. Het Nederlands-Britse bedrijf doet het erg goed. De omzet steeg het afgelopen jaar met 5%. En dat komt niet door de goede verkopen in Europa. Sterker nog, het bedrijf maakt zich steeds minder afhankelijk van wat wij Europeanen in de supermarkten kopen. Vertelt topman Paul Polman in Londen. Coca-Cola kwam uit, uh, Pepsi kwam uit met 1 of 2 procent groei. Uh, Johnson Johnson in consumergoeds 1 procent groei. L'Oreal 4,5 procent groei. Dat uh, was goed. En wij zitten met 5 procent groei. Ja, iedereen is altijd de eikelen over Europa. Waarom groeit Europa niet? Ja, Europa groeit er zijn minder mensen. De economie gaat naar beneden. Uh, zo wij blijven een beetje inhangen, weet je wel. Gewoon uh, flat, uh, flat houden. En, maar dat is ook onze strategie, want er is geen groei. Als er minder mensen zijn en de mensen krijgen minder geld die er zijn... Dan ga je niet onnodig je geld erin pompen om iets te doen wat er niet is. Europa is nu uh, 20% van mijn omzet. Als 10% van mijn omzet, dit is beter. Als 5% van mijn omzet, dit is nog beter. En hoe is dat in vergelijking met bijvoorbeeld 10 jaar geleden? Dus Europa, van de we hebben noemelijk uh, alles verlegd. naar uh, Onze strategie is ontwikkelingslanden. Want daar zit van, zie je wat mensen niet weten, is 80% van de bevolking is in ontwikkelingslanden. En alle waarde die gecreëerd wordt nu, hè, omdat die mensen hun levensstandaard omhoog halen, is allemaal in dat gedeelte van de wereld. Terwijl in dit gedeelte van de wereld de levensstandaard naar beneden moet. We hebben boven onze stand geleefd. Het probleem is, heel eenvoudig, boven onze stand geleefd, we zijn te duur geworden. Wat de wereld nou meer globaal is, komt dat naar boven, en komt sneller naar boven dan voordien. Het probleem is niet een Europees probleem. Het probleem is relatief Europa versus de rest van de wereld. Of we dat leuk vinden of niet. Maar oh, u ziet ook groeivertraging in opkomende economieën als je. Ja, dat hebben, we altijd gezien. dat hebben we altijd gezien. En in de laatste paar jaar is dat ook het geval geweest. U maakt en dan u heb je. Zorgen. Ik maak me nooit ergens zorgen over. Het is duidelijk dat de ontwikkelingslanden iets minder in de economische crisis uh, iets minder groeien. Dat het iets langzamer gaat dan sommige mensen hebben gedacht. Zo, wat moet je doen? Je moet sneller andere merken introduceren. En de meeste merken bij ons in die ontwikkelingslanden is in feite zijn bezig met het ontwikkelen van die markten. Huh? Als je nog steeds 6 miljoen kinderen hebt die elk jaar sterven, waar je de helft van kunt vermijden door handen te wassen, is dat een onnoemlijke markt van zeep. Er zijn 2,6 miljard mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Zo'n merk als Pure dat wij hebben. is een 100 miljoen omzet, euro's, dus goed, groeit met 30 procent. Maar dat heeft niks met de economie te maken, het heeft met een sociaal probleem te maken. Als je dat kunt oplossen, dat is dat een onnoemlijke groei. Europa is nog de zwakke schakel, maar ziet u daar ook... Uh, punten van verbetering misschien? Uh, op langere termijn, maar als je, wat er nu gebeurt, is het politieke, politieke systeem zit een beetje vast. Om eerlijk te zijn, de laatste vijf jaar met de problemen van Europa uh, hebben we niet werkelijk het uh, onderliggende probleem aangepakt. Het, het probleem van Europa is de onderliggende uh, compet competitiveness of uh, sterkte van Europa versus andere gedeeltes van de wereld. We moeten zorgen dat we die competitiviteit niet verliezen. Europa heeft nog steeds de grootste handelszone, het grootste aantal inwoners. De diversiteit zou le moeten leiden naar creativiteit. En wij zijn niet in staat op dit moment dat te vertalen in, in, in een voordeel. Dus so dat moet aangepakt worden. Zolang we dat niet aanpassen, blijft Europa uh, sukkelen. Ja, zei Paul Polman, topman van Unilever tegen Arjen van der Horst. Jeroen Blijlevens was gisteren ook al in het nieuws... maar heeft vandaag zijn werkgever Belkin laten weten... dat hij eind jaren negentig doping heeft gebruikt. De, de bekentenis kwam nadat gisteren in Frankrijk zijn naam verscheen op een dopinglijst van de Franse Senaatscommissie. Het gevolg van de bekentenis is dat blijlevens op staande voet is ontslagen. Manager Richard Plugge van de Belkinploeg. Nou ja, zoals wij in het persbericht ook hebben gezegd, uh, betreuren wij dat hij uh, niet eerder dit jaar gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om, uh, om te bekennen en uh, tijdelijk aan de kant uh, uh, te gaan. Uh, ja, en we uh, ja, vinden. Dat hij uh, tegenover ons uh, een ander verhaal heeft verteld dan nu uh, het geval blijkt te zijn. We hebben die, uh, die gesprek niet voor uh, niet, niets uh, uh, gevoerd. En uh, ja, dan is het vervelend uh, als daar nu uh, ineens iets anders uit blijkt te zijn. Volgens Plugge was het geen eenvoudig gesprek met Blijlevens. Ja, vandaag heel snel en heel, heel duidelijk. Hij was, uh, ja, laat ik zo zeggen, het is niet leuk... Uh, met, uh, de gesprekken waar je, waar je op zit te wachten, van beide kanten niet. En, uh, uh, dus daar komt wel wat emotie bij kijken. Hij is een goede ploegleider uh, gebleken. En uh, ja, ik hoop van harte dat hij uh, uh, ergens anders aan, aan de slag komt. Uh, maar ja, goed, kijk, wij hebben duidelijk afspraken gemaakt met elkaar. en Daar houden we ons aan. Ja, tijd voor Gio Lippens. Goedemiddag, Gio. Goedemiddag. Ja, uh, Pluggen zegt dat Belkin zich aan de afspraken heeft gehouden. Wat ja. zijn die afspraken ook alweer? Nou, die afspraken waren in de tijd in dat dopingconvenant dat als renners zouden hebben gelogen uh, met hun antwoorden. De, de vier vragen, hè, die moesten worden beantwoord in dat uh, dopingconvenant. Een van die vragen was, uh, heb je ooit doping gebruikt of heb je om je heen gezien dat er doping gebruikt werd? Dat was ook een tweede vraag. Uh, maar als op een van die vragen uh, een foutief antwoord was gegeven... wat later uitkwam, ja, dan was het uh, ontslag op staande voet was onvermijdelijk. Dat hebben die ploegen met elkaar afgesproken. Dat hebben ze ook met uh, de KNWU afgesproken, de wielerunie, die erboven staat. Dus uh, eigenlijk doet Belken nu niets anders dan gewoon die afspraak nakomen. Ja, uh, hij is ontslagen. Maar kan hij dan uh, volgend seizoen weer gewoon in dienst worden genomen? Nou, dat betwijfel ik in ieder geval niet bij, bij een van die uh, drie ploegen... die dat dopingconvenant hebben ondertekend. Dat zijn natuurlijk de drie grote ploegen. Hè. De grote plofploegen, uh, Argo Shimano natuurlijk, Vakansverleid DCM. En uh, tegenwoordig de Belkinploeg, toen nog Blanco uh, geheten. Uh, dus bij die drie ploegen kan hij in principe niet aan de slag. Maar ja, er zijn meer ploegen in Nederland... en die hebben op zich niks met dat convenant te maken. Dus waarom zou Jeroen Blijlevens niet bij een andere ploeg aan de slag kunnen... of in het buitenland? Ja, dat kan ook Zoals nog. Zoals dat ja. ook al eerder is gebeurd met Steven de Jong bijvoorbeeld. Hè? Dat, die was ploegleider bij uh, Sky... en uh, heeft uh, uiteindelijk een verklaring uh, ingetrokken... dat hij niks met doping te maken zou hebben gehad. Uh, heeft uh, duidelijk gemaakt dat hij wel iets met doping te maken heeft gehad in het verleden. En hij is toen ook op staande voet ontslagen. En daarna is hij aangenomen bij Saxo... Dus wat dat betreft zijn er ploegen uh, ja, die toch andere maatstaven erop nahouden... en uh, zo'n renner of zo'n uh, oud-ploegleider uh, toch uh, gewoon weer willen aannemen. Ja, dus hij heeft wellicht nog toekomst uh, in, het, in het wielrennen. Uh, ja, kijk, hij had het convenant natuurlijk niet hoeven ondertekenen. had toen kunnen zeggen van ja, ik, ik heb doping gebruikt. Dan was hij dus met, een, met een afkoelingsperiode vanaf gekomen. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Heb je daar heb je enig zicht op? Ja, daar hebben we wel zicht op. Hij heeft een open brief geschreven. En ik moet zeggen, ik heb de open brief uh, vanmiddag gelezen. En, en nou, dat geeft wel een goed beeld van inderdaad de keuzes waar renners in die tijd voor stonden. Hè? De keuze om doping te gebruiken of om uh, zonder doping verder te gaan. En hij vond dat hij met vele anderen uh, die keuze moest maken dat hij wel Epo ging gebruiken. En dan heeft hij het over die keuze uh, om vier keer nee te antwoorden in dat dopingconvenant. In die enquête die toen uh, is gesteld richting die renners of richting die oudrenners. renners en hij zegt, ja, op het moment dat ik uh, zou hebben toegegeven... dan had ik meteen een half jaar schorsing aan de broek gehad. Terwijl ik net begonnen was bij een ploeg waarvan nog niet eens zeker was... hoe die in de toekomst verder zou gaan. Want Belkin was toen nog niet in beeld als sponsor. En ik heb toen de keuze gemaakt dat ik toch wel voor mijn toekomst ging. Ik wilde me bewijzen als ploegleider. En ik heb toen de keuze gemaakt om uh, nee uh, te verklaren. En ja, nou ja, dat is dus zijn verklaring voor, uh, voor de keuze die hij toen gemaakt heeft. Maar hij wist ongetwijfeld van die Franse Senaatscommissie af... Is hij nou gewoon een beetje dom geweest? Nou, dat niet helemaal, want er is veel over te doen hoor. Met name ook het feit dat die Franse Senaatscommissie... die wezen niet bedoeld is om renners te vervolgen... Uh, maar die Franse Senaatscommissie is in het leven geroepen... om inzicht te krijgen in de dopingstructuur uh, in die tijd... en om verbeteringen voor uh, toekomstige dopingjacht uh, uh, in te stellen... En men heeft zich toch wel erover verbaasd... dat die Franse commissie, zij het een beetje versluiert... uiteindelijk wel met de namen is gekomen van de positieve gevallen uit 1998. Zelfs de UCI, de Internationale Wilrem-Unie, is, is daar behoorlijk verbolgen over. Die zeggen van, ja, maar dat had helemaal niet gehoeven. Dat, dat is eigenlijk ook niet, uh, ja, niet zoals het hoort. Uh, deze renners kunnen zich niet meer verweren. Er zijn geen beestalen meer. Je kunt geen contra-expertise aanvragen. En het is alweer zo lang geleden. Kijk, volgens de wetten van de UCI is het allemaal verjaard. Want het verjaard na acht jaar. En het is nu alweer vijftien jaar geleden dat die Tour van 98 werd gereden. Dus, dus daar is veel over te doen geweest. En ik denk dat Blijlevens met vele anderen... Uh, die ongetwijfeld in eenzelfde schuitje zitten... ik denk daarbij bijvoorbeeld aan Stuart O'Grady. Die heeft meteen na de afgelopen Tour zijn afscheid aangekondigd. En heeft daarna ook meteen een bekentenis gedaan over die Tour van 1998... Uh, Jacqui Durand, ook een uh, goede oud-renner uit die periode... die bij Eurosport werkt en ook met een verklaring is gekomen over die periode. Nou, Jalbert weten we, die is ontslagen bij de Franse televisie. Dus zo zijn er nogal wat slachtoffers langzamerhand uh, Dus niet alleen in van... Nederland, want dat beeld is nog wel eens... Hè, dat in Nederland vooral nee. mensen geslachtofferd worden... maar het is internationaal ook zo. Dit was het internationale verhaal. En uh, eerlijk gezegd, uh, laten we gewoon heel eerlijk zijn... er zijn nog flink wat ex-renners die in dezelfde positie zitten als Blijlevens nu... en die waarschijnlijk op dit moment stilletjes zitten te hopen... dat het allemaal niet uitkomt. En uh, ook in Nederland zijn die renners er. Ja, Gio, dankjewel. Ik weet nu uiteindelijk wel waarom Jacques Durand destijds altijd kilometerslang in zijn eentje op kop kon fietsen. Dat is nu wel verklaard. <Gelach> Oké, okay, dankjewel. Hij pakte er prachtige overwinningen mee. Ja, ja, en heel veel in beeld was hij ook altijd. Ja. Oké, okay, dankjewel, Gio. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen. Zonder zorgen over kosten.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 Het nieuws, het nos Nationaal met Jobboot. In Spanje begint een onderzoek naar de rol van de machinist... van de verongelukte hoge snelheidstrein bij Santiago de Compostela. Bij het ongeluk gisteravond zijn zeker 80 mensen omgekomen. Er liggen nog 95 mensen in het ziekenhuis. Een aantal van hen is er slecht aan toe. Volgens Spaanse media reed de trein twee keer zo hard als was toegestaan. Hoe dat kon gebeuren is nog volstrekt onduidelijk. De machinist ligt in het ziekenhuis en wordt daar bewaakt door de politie. Premier Gooi heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.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 De rechtszaak tegen de Russische oliemagnaat Godorkovsky was geen politiek proces. Dat vindt het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Wel oordeelt het hof dat het proces tegen Godorkovsky en zijn rechterhand Lebedev niet eerlijk is verlopen. Ook vindt het hof in Straatsburg de jarenlange gevangenisstraf die beide hebben gekregen niet gerechtvaardigd. Bij explosies in een vuurwerkfabriek in de Italiaanse regio Abruzzo is een doden gevallen. Drie werknemers van de fabriek raakten zwaar gewond. Nog zeker drie anderen worden vermist. De ontploffing werd tot op 20 kilometer afstand van de fabriek gevoeld. Dit was het NOS Journaal. Het weer met Willemijn Huber. De eerste landelijke hittegolf sinds 2006 is vandaag een feit. Maar dat heeft u waarschijnlijk al meegekregen in eerdere berichten. Het is in grote delen van ons land nog steeds erg warm. En de temperatuur daalt vanavond en ook vannacht maar langzaam. In Zuid-Limburg blijft het kwik zelfs op 20 graden steken. Het is vannacht overal droog, maar wel vochtig, met lokaal ook een mistbank. En morgen start de dag zo goed als droog en met wat zon. In de loop van de dag neemt de kans op zware buien toe. Buien met mogelijk ook onweer, hagel en windvlagen. Houd de weerberichten gedurende de dag goed in de gaten, want het is op dit moment nog lastig te zeggen waar en wanneer de zwaarste buien gaan vallen. Het wordt morgen ongeveer 28 graden en er staat een zwakke zuidoostelijke wind. Die onweersbuien vanmorgen maken dan geen eind aan de warmte. We blijven in elk geval tot maandag nog in de warme en vochtige lucht... waarin de kans op het ontstaan van buien groot is. En ook die buien kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten. Kort samengevat... De komende dagen broeierig weer, met een grote kans op zware regen en onweersbuien... die lokaal tot overlast kunnen leiden. Qua timing en locatie is er op dit moment nog geen duidelijkheid over te geven. Volg dus de berichten op radio en tv. Bij de ANWB, René Passet. Een handvol files, Joost. Dat stelt allemaal niet veel voor. In het midden van het land is het wat drukker op de A1. Daar staat het ook stil bij Muiden nu, richting Amsterdam. Verder een korte file in Limburg op de A2 bij de werkzaamheden daar vanuit België. Twee files springen er echt uit. De A10, daar zijn ze bezig met een spoedreparatie aan de westkant van Amsterdam. En daardoor tussen de afrit IJmuiden en Amsterdam Slotervaart. Drie kilometer file. En er is juist een ongeluk gebeurd op de A16 Breda-Rotterdam. Bij het plein staat twee kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Goedemiddag met Kan ik u helpen? Kloten.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 De paus. Paus Franciscus heeft een bezoek gebracht aan een favela, een sloppenwijk in Rio de Janeiro. Hij deed een kleine tour in zijn pausmobiel en stapte daarna uit om een speech te geven. Mark Bessems, onze correspondent, wat heeft de paus gezegd? Ja, hij, was, uh, hij heeft een heel duidelijk pleidooi gehouden voor meer solidariteit, uh, voor minder sociale ongelijkheid. Uh, hij riep politici op om uh, te strijden, om zich meer in te zetten voor sociale rechtvaardigheid. En hij gaf indirect ook allerlei kritiek op uh, bijvoorbeeld de Braziliaanse politici hier, die um, misschien wel te weinig hebben gedaan. Hij zei althans dat geen enkel land zichzelf uh, echt gelukt of uh, geslaagd kan, uh, kan noemen als er nog armoede is. Nou ja, in Brazilië is nog armoede. Hij gaf ook nog aan het einde van zijn speech een beetje een, een hart onder de ring van uh, de mensen die de straat op zijn gegaan de laatste tijd. Wel allemaal heel indirect... Maar hij zei van ja, jongeren die teleurgesteld zijn en die, zich, uh, die, die, die een betere wereld nastreven. Ja, die moeten vooral niet de hoop opgeven. Um, nou ja, een speech ja. in de favela. Ja, dat hoort allemaal. En werd werden die indirecte boodschappen van de pauze opgepikt door de aanwezige jongeren daar? Konden ze er wat mee? Uh, volgens mij wel. Ik bedoel, in ieder geval uh, was er regelmatig uh, applaus. Uh, misschien vooral op het moment dat hij allerlei uh, Braziliaanse grapjes maakte. He, om een voorbeeld te geven. Uh, op een gegeven moment uh, heeft hij het over hoe Braziliaanse armen eigenlijk een voorbeeld zouden moeten zijn voor uh, een heleboel mensen in de rest van de wereld. Omdat ze altijd nog ergens weten eten uh, te halen als er onverwacht gasten langskomen, hoe weinig ze we zelf ook hebben. Daarvoor gebruikt hij een Braziliaanse uitdrukking. Er kan altijd meer water bij de bonen. Nou, op het moment dat hij dat zei. Uh, toen viel het hele, hele meeste terug. Er kan altijd meer water bij de wonen. Hij en spreekt dus ook Portugees te paus, begrijp ja, ik. Dat zijn die heel goed vielen, ja. ja. En hoe belangrijk vinden ze dat zo'n hooggeplaatst persoon... dat zal niet vaak gebeuren, ja, zo'n favela bezoekt? Maar ik denk dat dat precies wat je zegt, Het gebeurt helemaal niet vaak... dat uh, dat soort autoriteiten dit plekken weten te vinden. Uh, je hebt, zoals deze favela, nog honderden andere favela's in Rio de Janeiro... Waar het uh, niet veel uh, beter is. Deze Vela is eigenlijk recentelijk pas gepassificeerd, zoals het heet. Tot voor kort was een deel van die favela zo gevaarlijk. dat hij er bijna wat uh, de Gaza-strook. Nou ja, um, ze kwamen eigenlijk alleen maar in het nieuws als er weer eens moorden waren, uh, geweld was. En nu komt paus en die zegt: jullie zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld. Uh, ik kom bij jullie uh, op bezoek omdat jullie, wat mij betreft, symbool staan voor al die wijken in Brazilië. Nou ja, dat, uh, dat uh, is. Uh, Erg goed gevallen, voor zover ik kan overzien. Um, en er waren ook heel erg veel mensen, ondanks de regen. En werden de Braziliaanse autoriteiten niet bloednerveus dat ja, de paus zo'n onveilige wijk heen ging? Dat moet een enorme veiligheidsoperatie geweest zijn. Ja, de veiligheid uh, rond dit paushoek is sowieso uh, iets waar ze best slapeloze nachten van gehad zullen hebben, denk ik, Kijk, op zich. Um, dit was natuurlijk aangekondigd, uh, men mist al een tijdje van tevoren dat hij naar de vanvela zou gaan. En daar was ook al, uh, uh, geloof ik, er zijn ook een aantal uh, bezoekjes vooraf gegaan... om dus even alles goed uh, in te schatten en klaar te maken. Uh, maar de veiligheidssituatie, onder andere bij dit, bij dit uh, bezoek... maar ook bijvoorbeeld uh, straks als hij op uh, uh, bij de Dagen aanschuift... Ja, die, die is altijd zorgwekkend. En vooral maken ze zich zorgen over steeds weer de mogelijkheid tot betogingen hier in Brazilië. Mark Bessems in Rio de Janeiro, dankjewel. Het is de grootste treinramp in de Spaanse geschiedenis: 80 doden tot nu toe. Na het verongelukken van de hoge snelheidstrein in Santiago de Compostela, nog eens 95 mensen liggen gewond in het ziekenhuis. Rond het wrak verzamelen zich toeschouwers, waaronder mensen die passagiers kennen. Correspondent Jessica van Spengen keek met hem mee naar de resten van de trein. We staan op een viaduct door de hekken heen te kijken. Want heel dichtbij mogen ze niet komen. Het de Als je dan je het. Pero como que lo is, is bueno, no pasa. Ja, Dit soort dingen gebeuren normaal ver bij je vandaan. Pero zie sí pas, por desglas. En nu niet. En daarom wilden ze dit met eigen ogen komen bekijken. Deze mevrouw trilt helemaal. Voor <laughs> pues <no sé>. oh. <laughs> <laughs> no het motivo, pero que tampoco niet in casa. Ni... En ze voelt er ook niet voor om dan maar thuis te blijven. Je hebt een beetje maal korpen. En verderop? In de bocht ligt de trein, eigenlijk op zijn zij. een Aantal wagons nog. Er zijn er wel een aantal weggetakeld. Er staat een grote kraan verderop. En die is bezig om de boel al op te ruimen. vimos en un video también la tele que había una cámara aquí en postes pues se vio como descarriló el tren Deze meneer zegt: ik heb het filmpje gezien van de beveiligingscamera. Hoe het is gebeurd? Deze bocht is met een hoge snelheid genomen terwijl de trein al bijna bij het station was. Naar dos curvas en entrams in de station. Hier een meneer en een mevrouw samen. Ik heb een amigo de la infantie, zie. Sí. Deze meneer is een jeugdvriend verloren, vertelde hij. Sí, era la vez que cogía el tren. Een man die voor het eerst in zijn leven met de trein ging. No. Sí. It was the prime year because we have to Spanje. Altijd reizen die met de auto. Pero in coach, hoe oud was hij toen? 57. Hij was 57 jaar. Is het voor jullie belangrijk wie de schuld krijgt? Es sí, es importante saber si ha habido un fallo mecánico, si ha habido un fallo en las instalaciones o si ha es un fallo humano. Eso yo creo que es muy importante. Ja, het is vooral belangrijk, zegt deze meneer, of dit een technische fout is of een menselijke fout. Es muy importante para la seguridad y para el futuro, evidentemente. Ook om ervan te leren in de toekomst. Nog een ouder stel staan met de hand voor de mond naar het treinvrak te kijken. Dus... Maar ze hoorden de politie-sirenes en helikopters en wisten dat het een ongeluk was. Ze wonen iets verderop. Ja, kilometer, maar zo, ja. Vandaag is het een speciale dag hier. Wat betekent dit nou? Tule sona festa, es el apóstol, el de Spanje. Maar dit gaat waarschijnlijk nooit meer een feestdag zijn hier. No, esto jamás. Esto jamás. Nee, zegt deze meneer, nooit meer. Esto aura durante muchos años se va a recordar. En hij wordt er heel emotioneel van. En zijn vrouw ook. Ja, i usted también. Es que is mucha gente que murió. Er zijn heel veel mensen omgekomen, zegt ze. staan grabbes. Muchis. Ja, indrukwekkend. Correspondent Jessica van Spengen keek met een aantal omstanders... naar de resten van de trein. Het treinongeluk gisteren in Spanje. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. De Nederlandse zwemploeg telt af naar het WK. Het toernooi in Barcelona begint zondag. De belangrijkste troef voor Nederland is uiteraard Ranomi kromo Wigiorgio. De Olympisch kampioen op de 50 en 100 meter vrije slag... weet zoals altijd precies wat ze wil. Perfect races zwemmen, dat, uh, ja, daar kom ik hiervoor. En dat is eigenlijk het, uh, het hoofddoel. Ja. Ja, en op die 100 meter vrije slag? Harder dan 52, 75?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 Het eerste nummer met medaillekansen is Zondagal. Dan staat de 4 keer 100 meter vrije slag op het programma. Ranomi kromo Wigiorgio was dat in gesprek met verslaggever Bob van der Tak. En nu René Passet bij de ANWB. Niet veel te doen, Joost. Weliswaar een handvol uh, korte files. Uh, voor deel door werkzaamheden. Bij Maastricht op de A2 bijvoorbeeld. En op de A4 nu ook. Van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en uh, Knopenburgerveen. Ze zijn bezig met een spoedreparatie op de A10 West. En daardoor al een tijdje file bij Amsterdam-Slotenvaart. 2 kilometer komende vanaf het uh, Koenplein. Twee rijstroken houden ze daar dicht. De langste file vinden we bij Rotterdam. Op de A16 Breda naar Rotterdam. Bij het plein 5 kilometer. En op de parallelbaan staat 2 kilometer kilometer. Give that love. <laughs> you know what I'm talking about? Come on. Generation van Bob Sinclair. Een amateurclub die in één keer op het hoogste niveau voetbalt. Je ziet het niet vaak, maar Faya Lobby KDS uit Utrecht gaat het doen. Letterlijk dan, want vanaf, want vanaf komend seizoen spelen ze op een wel hele bijzondere plek. U hoort verslaggever Martijn van der Zanden. En die plek is nog niet helemaal af, er wordt nog flink gebouwd. Dan zie ik al wel dat één van de twee kunstgasvelden klaar is. Ja, clubvoorzitter Tom, waar staan we ergens? Ja, je staat op de Azielaan, dat vroeger begaan grond was. We staan nu op een parkeergarage. We staan nu op een parkeergarage van IKEA. Hoe hoog liggen deze velden van jullie? 9 meter 25 van straatniveau. Niet een beetje raar? Nou, in het begin was het raar. Uh, dingen wennen snel, maar als we eenmaal hier zijn, denk je dat het wel sneller zal wennen hoor. Maar het is, het is nog raar, ja. Is nog een beetje onwerkelijk. Als ik inderdaad ook kijk, ik zie wel uh, hekken. Er staan nu hekken, nou ja, die zullen misschien drie meter hoog zijn, maar ze gaan nog wel veel hoger om de ballen tegen te houden. 4,6 meter. Maar ik denk dat achter de doelen wel wat uh, iets hoger zou moeten, denk ik hoor. Ja, Want anders liggen de ballen hier, uh, hier beneden natuurlijk. Daar liggen de ballen beneden en ze en om ze te halen hoor. De kleedkamers en ruimtes voor de, voor de spullen en scheidsrechten, die zitten weer één verdieping lager. Zit daar ook de ballenbak? Ja. De, de, de ballenopslag voor ons. De ballenbak is dan weer de buren. Dames en heren, attentie alstublieft. Martijn van de NOS wil graag worden opgehaald. We hebben eerst bedacht om de garage verdiept te maken, maar dat is uh, ongelooflijk duur. Dik, van Ikea. En toen hebben we bedacht, nou, dan maar een garage boven de grond. En dan op uh, 9 meter hoog de voetbalvelden. Een voetbalveld op het dak van een parkeergarage. Ja, ik zeg het nog maar even een keer, ik herhaal het een keer. <laughs> ja, op het dak. Ja, ja. Als je hier zo staat, zie je de voetbalvelden, je ziet de kruinen van de bomen. Het lijken net te bossen maar het zijn kruinen van bomen die je, die je zo ziet. Het geeft ons de gelegenheid om uh, onder deze twee voetbalvelden 1300 parkeerplaatsen te realiseren. Oké, okay, dan gaan we boren. Hey. Dit wordt natuurlijk een echt voetbalveld met bijvoorbeeld ook een reservebank. Ik heb even beneden gekeken. Ik zag de kippan. Een mooie roze, een gele. Wat gaat het worden? Een rode. Dit komt in de kantine. Wanneer wordt het eerste balletje getrapt hier? De officiële opening is 31 augustus. En om twee uur wordt eerst een balletje getrapt. Het ja. pas op het hoogste niveau voetballen. Hè? Als je sportief niet redt, moet je het anders doen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Robert Baltus. De Ramadan is voor Nederlandse winkels tegenwoordig net zo belangrijk als Sinterklaas of Kerstmis. NRC Handelsblad schrijft over het toenemend aantal winkeliers dat een speciaal Ramadan schap heeft. Soms gaat het alleen om extra dadels en Turks fruit, maar er zijn inmiddels ook winkels met cadeaus voor en tijdens het suikerfeest. Een hoogleraar zegt in de krant dat het slim is dat winkels zo proberen om de 850.000 Nederlandse moslims aan zich te binden. Klanten die zich uh, welkom voelen zijn sneller geneigd terug te komen. De een voelt zich welkom als er pepernoten zijn, de ander als er dadels zijn, weet de hoogleraar. Noord-Korea heeft de grenzen geopend voor buitenlandse journalisten. Vijf dagen mogen ze er rondkijken, overigens wel onder strenge begeleiding. Ook Sky News reisde af naar Pyongyang. Het is een rare ervaring, vertelt de correspondent van de Britse zender. Hij heeft geen idee wat hij de komende dagen te zien krijgt. Al heeft hij het belangrijkste waarschijnlijk al achter de rug bij de opening van een nieuwe oorlogsbegraafplaats. Dit weekend markeert 60 jaar sinds het einde van de Koreaanse oorlog en we zijn hier met rare toegang op de uitnodiging van de Noord-Koreaanse regering. Duizenden verzameld, veel van hen oudere veteranen. En dan een moment dat niemand van ons verwachtte: Kim Jong-un, de jonge en onbekende leider van dit land in de vlees cruise worden steeds populairder... en veel schepen doen tegenwoordig Amsterdam aan. De hoofdstad is zo populair dat er snel een tweede terminal moet komen... zegt de directeur van de al bestaande cruise-terminal bij BNR Nieuwsradio. Ons gebouw is prachtig, is heel groot... maar we hebben maar twee lichtplaatsen aan de kade. En als we dat vergelijken met de, de grote concurrerende steden in het buitenland... die hebben soms vijf, zes uh, lichtplaatsen. Directeur Kouwenberg wil dat de tweede terminal bij de tweede... Koentunnel komt, dat is lekker dichtbij Schiphol... en ook met de auto goed bereikbaar. Zo wordt Amsterdam nog populairder als cruise stad, denkt hij. NRC Handelsblad juicht in het commentaar toe... dat Utrecht prostituees, die als ZZP'er aan de slag willen gaan... financieel wil steunen. Burgemeester Wolse heeft de prostitutieramen alleen laten sluiten... omdat hij mensenhandel wil aanpakken. Volgens de burgemeester worden mensenhandelaars en pooiers... buitenspel gezet als prostituees voortaan eigen baas zijn... Als het plan slaagt, kunnen andere steden het Utrechtse voorbeeld volgen. De plannen voor zoutwinning onder de Waddenzee zijn zo slecht voor het gebied dat UNESCO gewaarschuwd moet worden. Het kabinet moet de VN-organisatie volgende week laten weten hoe er wordt omgesprongen met Nederlands werelderfgoed. Vijf natuurorganisaties hopen dat UNESCO in Den Haag gaat aandringen op het stopzetten van de plannen. Een woordvoerder van de natuurclubs legt bij Omroet Friesland nog eens uit waarom zoutwinning onder de Waddenzee slecht is. Als je uh, volgens de plannen zoveel zout gaat winnen... dan krijg je een enorme kuil onder, uh, onder het wat... wat weer extra sediment gaat uh, trekken, wegtrekken vanuit andere plekken... waardoor de platen gaan verdwijnen. En dat past gewoon niet bij een werelderfwoord. Dat past, past niet bij dit gebied. Het was even twijfelachtig of het zou gebeuren... maar Nederland zit uiteindelijk midden in de 39e landelijke hittegolf. Voor veel mensen reden om eens lekker verkoeling te zoeken... in zee of plassen en meren. Volgens RTV Oost is Overijssel de enige provincie waar het zwemwater nog helemaal geen blauwe alg is gevonden. Tot nu toe hebben we nog geen uh, gehad in Overijssel, de kwaliteit is nog steeds goed. Uh, we hebben een bepaalde grenswaarden waar, waar water aan moet voldoen en tot nu toe blijven ze daar ruim binnen. Dus, uh ja, ook in Limburg verkoeling door water, maar op een heel andere manier door flinke regenbuien overstroomde eergister een camping en vandaag het gemeentehuis van Echt. Schade is behoorlijk, ja. Het was een enorme hoosbui. Het is, uh, het is allemaal te overzien, maar er is toch uh, ook nog veel verborgen schade waarschijnlijk onder plafonds. Niet alleen in Echt, maar ook in andere uh, plaatsen zoals Geleen, Sittard en uh, heerlijke Hozen het vanmiddag. Of was dat gistermiddag? Volgens de regionale omroep L1 is er in een kwartiertijd zo'n 22 milliliter water gevallen. Ongetwijfeld is er al een flinke stroom cadeaus onderweg naar de Britse prins George. Knuffels, raceauto's en voetballen kun je als jonge prins immers niet genoeg hebben. De Australische regio Northern Territory wilde graag een beetje opvallen... en ervoor zorgen dat hun cadeau niet in een of ander depot belandt. Daarna hebben ze een heel bijzonder cadeau voor de pasgeboren prins... Alleen is er mee spelen niet echt een goed idee. In gifting uh, this baby crocodile that we've named George, Prince George and the and the royal couple will be receiving many gifts for, of congratulations from all around the world, but this is something unique to the Northern Territory. Dankjewel Robert Balzers voor het mediaoverzicht en na het nieuws gaan we natuurlijk weer even naar Spanje naar het treinongeluk en we hebben ook aandacht voor de mazelen.